Tien uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. President Boutersen van Suriname eist het ontslag van een topman van het ministerie van Onderwijs. Boutersen houdt hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek... waarop Boutersen op een protestbord wordt uitgemaakt voor moordenaar. De foto is kort na de decembermoorden in 1982 genomen. Bij het samenstellen van de geschiedenisboeken is een foto door de controle van het ministerie van Onderwijs geglipt... Daarnaast is Bouterse kwaad over enkele passages in het boek... waarin zijn staatsgreep negatief wordt beschreven. De president spreekt van geschiedsvervalsing en eist rectificatie. Delen van Nederland hebben te kampen met wateroverlast door stortbuien. De problemen zijn het grootst in het midden en oosten van het land. In Ermelo en Harderwijk bijvoorbeeld heeft de brandweer... tientallen meldingen gekregen van huizen en straten die blank staan. Ook in de omgeving van Utrecht is in korte tijd veel regen gevallen. Onder meer in drie bergen staan straten onder water.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 Het Europese avontuur van ADO Den Haag lijkt bijna voorbij. De Hagenaars verloren in de derde ronde van de Europa League... kansloos van Omonia Nicosia. Op Cyprus werd het 3-0. Het is voor het eerst in 24 jaar dat ADO Europees voetbal speelt. AZ boekte een moeizame zege op FK Jablonec uit Tsjechië. In Alkmaar werd het 2-0. Beide doelpunten vielen in het laatste halfuur. Volgende week zijn de returns. Het weer...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 NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Jack van Gelder Bijzonder goedenavond. Het was een avond Europa cup voetbal. Een voorronde nog weliswaar, maar ADO Den Haag en AZ kwamen in actie. Zometeen de resultaten en de reacties, maar er is meer... Bijvoorbeeld de wereldkampioenschappen zwemmen. Femke Heemskerk en Naranomi Kromiwiojo... plaatsen zich voor de finale van de 100 meter vrije slag. De mislukte 200 meter van gisteren is dus verwerkt door Heemskerk. Er zijn eigenlijk andere mensen die er nog niet helemaal overheen zijn. Iedereen kijkt naar me alsof er iemand is doodgaan. De finale wordt morgen gezwommen. De helikopter van de hoop is weer geland in de Kuip. In die helikopter onder andere de nieuwe trainer Ronald Koeman. En hij stelt ons journalisten alvast gerust. Ik kijk soms wel eens boos, maar ik ben best wel aardig... Dat klopt, dat klopt absoluut. Ook die Roy Ver was vandaag in de Kuip. Maar de vraag is, hoe lang nog? FC Twente heeft nog altijd interesse hem, in hem... maar er is nog niets veranderd in vergelijking met vorig seizoen. Het ja, is niet anders. Het is natuurlijk veel gebeurd, maar uh, nee, niet, uh, niet veranderd, nee. Later meer over de open dag natuurlijk bij Feyenoord. Maar eerst het voetbal uit de Europa League. Eerst het kortste ritje naar Alkmaar. Jeroen Elsof. jij hebt gekeken naar AZ tegen de FC Jablonec. Hoe is het afgelopen? AZ heeft uh, gewonnen met 2-0... door doelpunten van Wernbloom en uh, berg Goedmondsson. Dat was een invaller in de laatste minuten. En dat is een uitstekende uitslag uh, voor AZ. Europees gezien straks met een 2-0-voorsprong afreizen naar Tsjechië. Nou, dan kan je er hopelijk van uitgaan dat AZ dat wel gaat volhouden. Maar gemakkelijk ging het niet. AZ was wel de betere ploeg. Zeker in de eerste helft een hoop kansen gemist... Uh, Martens Holmen, erg aanvallend gespeeld door AZ... maar de kansen keer op keer om zeep geholpen. Wermbloem in de tweede helft met een kopbal in de kruising... uit een hoekschop van Elm, dat werd de 1-0. En Berg Goedmansson die ijzersterk inviel in de 85ste minuut... met een knal in de kruising van afstand. En toen uh, zat AZ toch op rozen. Ja, 2-0 is goed hè. Dat moet genoeg zijn. Ja, nou ja, ik denk van wel. Al uh, hebben die Tsjechen wel laten zien dat ze gevaarlijk kunnen zijn. Zeker vanuit uh, de counters komen er snel uit. Eigenlijk wat dat betreft is het zo'n zo ploeg uit, uh, uit die streek waarvan je dat verwacht. Hè. Loeren op de counter en dan kijken of je uh, er iets uh, van kan maken. Uh, maar ja, Europees gezien een 2-0 voorsprong. Uh, ja, het, het, het kan altijd misgaan, maar dan uh, moet er wel een hoop misgaan. Wat je vaak wel hebt in dit soort wedstrijden... is dat dan opeens een tegenstander uh, geattendeerd wordt op talent... bij de tegenstanders, in dit geval bij de Diabloonets. Zat er iets bij voor een Nederlandse ploeg? Nou, ik, ik vond het niet echt dat je zegt van nou, daar ben ik helemaal verliefd op vanaf het eerste moment. Maar, maar dat ben je niet zo snel, hè? Maar, zeker niet op een man. Maar als mm -hmm. je uh, naar de splits moet kijken uh, van, uh, van Jablonets, uh, Lafata, dat, dat was wel een snelle jongen. Uh, de topscorer van de competitie vorig seizoen met 19 treffers. Maar ja, die is 29, dus die haal je ook niet zo snel. Uh, nou, ik zou niet zo snel als scout zeggen van goh, die, uh, die gaan we halen. Krijgen we straks nog wat reacties, Jeroen? Ja, uh, Rob Fleur is naar beneden om interviews te maken... en hij zal onder andere, denk ik, terugkomen met uh, Gert-Jan Verbeek, te trainen. Bedankt voor de waarschuwing. Uh, wij gaan naar de volgende wedstrijd. Uh, dat is uh, Omonia Nicosia tegen Ado Den Haag. Ronald van der Geer, hoe is het daar afgelopen? Heel slecht voor Ado Den Haag, Jack. Want uh, Ado heeft de wedstrijd met 3-0 verloren. En is eigenlijk geen moment gevaarlijk geweest. Heeft er eigenlijk nooit in het eigen spel kunnen komen. En de mono Nicosia, waarvan werd gezegd: ja, als je de eerste 20 minuten van de Cyprioten overleeft, dan heb je het wel gehad. Ja, dat had blijkbaar de geest, dat Nicosia. Want het heeft de hele wedstrijd gedicteerd. Eén penalty in de eerste helft. Mooi schot van afstand in de tweede helft. En de, ja, wat individuele fouten. Koem een keer in de fout. Keeper Coutinho een keer in de, in de fout. Ja, dan uh, eindig je uiteindelijk met, uh, met 3-0. Ja, dat is typisch zo'n tegenstander, ammonia nicosia, als je aan mensen zegt een tegenstander uit Cyprus van haha, ha, ha, maar die ploeg heeft wel een reputatie. Die ploeg heeft een, heeft een reputatie. Heeft op, op Europees niveau hoog, hoog gespeeld. Is bijna niet te kloppen in eigen huis. En is een ploeg met heel veel routine. 14 nationaliteiten. Natuurlijk zijn het allemaal wel spelers met een krasje. Maar als het dan allemaal een keer draait op een avond. waarin het voor Ado ook lastig was gezien de omstandigheden. temperatuur hoog. Zo tegen de, tegen de 30 graden. Ja, dan, dan, dan heb je helemaal niks te vertellen. En ja ADO, ja, Ado wil graag het spel maken. Heeft ook wel geprobeerd om de spitsen te bereiken. om met individuele acties iets te creëren. Maar het is het is gewoon niet gelukt. Heel veel wordt er gesproken over Wesley Verhoek, blijft hij wel of niet. Tim de Rijk, of hij wel of niet blijft. Zo uh, Verhoek, valt hij nou op in zo'n wedstrijd? Nee, Verhoek heeft geen, uh, geen rol van betekenis kunnen spelen. Is eigenlijk nauwelijks langs de directe tegenstander gegaan. Het moet ook wel zeggen dat Ado gewoon onder druk stond. En zelfs als er dan balverlies was van de Cyprioten en Ado Den Haag misschien in een kouter iets had kunnen bedenken, was men zo onzorgvuldig. En werd Wesley Verhoek, maar ook in de tweede helft: collega Vicento aan de andere kant ja, werd niet bereikt. Dus Ado heeft aanvallend helemaal niets te vertellen gehad. Er is eigenlijk maar één moment geweest. En er was een vrije trap van uh, Toornstra, zo kort voor tijd, net voor het strafschopgebied. Dat was al bij 3-0, maar goed maak je de 3-1, dan is die uitgangspositie voor volgende week een stuk beter. Maar ja, dat, uh, dat lukte ook al niet. Kansloos over en uit, richt op de eerste tegen Vitesse? Ja, ik zie het niet gebeuren dat, uh, dat ADO tegen deze ploeg, die, die ongetwijfeld uh, met de linies kort op elkaar rond het eigen strafschopgebied gaat hangen in, uh, in Den Haag, omdat ADO daar vier keer tegen kan scoren. Dus ja, langzaam maar zeker moet je toch denken, het is mooi geweest. De Jack McManus mee eigenlijk vanavond? Jack McManus, nee, die heb ik, uh, die heb ik niet gezien. Dit is nee. een Peter Knechtjes opmerking, want ze is de eerste plaat. Bang op de piano, dankjewel. Als je een farao kunt zijn, is het een beetje ongemakkelijk, maar het is wel duidelijk. Hij heet oorspronkelijk Bang on the Piano, Jack McManus... maar hij was al met veel een soort gangbang on de piano. Bij de wereldkampioenschappen zwemmen hebben Femke Heemskerk... en Ranomi Kromawiyodjo zich geplaatst voor de finale op de 100 meter vrije slag. Morgen worden de medailles verdeeld. Zometeen hoort u Heemskerk, eerst nu Kromawiyodjo. Ze was niet echt tevreden met haar tijd van vandaag. Het hoeft ook pas te gebeuren morgen, maar... in dit pak heb ik 53, 4 of 3 gezoomen. Maar daar zou je nu al snel mee doorgaan, maar Ja, daar lig ik half seconde boven... Dat is nu niet goed, maar goed. Uiteindelijk hoeft het morgen pas, dus we zullen het dan wel zien. Ja, want je maakt je op zich geen zorgen, toch? Uh, het is langzaam toewerken naar de juiste vorm. Ja, op zich moet je geen zorgen maken. Maar ja, eindelijk ben ik onder die 3, onder die 54 gekomen. Maar ja, de tijd valt gewoon tegen. Ik vind dat je streng voor jezelf bent, maar goed. Uh, naast Femke liggen in het water. Uh, jullie zijn, uh, nou vriendinnen weet ik niet, maar jullie kunnen het goed met elkaar vinden. En dan morgen bij elkaar's rivaal. Hoe gaat zo'n dag dan morgen in het hotel? ah nou, gewoon relaxen, ontbijten, een beetje lachen. Een beetje... Echt niet? Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, misschien gaat Frank wat eerder of wat later ontbijten. Nee, ja, het gewoon normaal tegen elkaar doen en een uh, beetje zelf bezig zijn. Ja, verder wat doen we eigenlijk. Gewoon vooral je eigen ding doen en uh, niet te veel op elkaar letten, maar ook niet elkaar ontwijken of zo. Uh, uh, zo. Gewoon van we elkaar genieten. en Van elkaar genieten? Oh, schatje. Femke staat al naast ja, en nee, zorgen dat we, dat we allebei heel goed in de finale doorkomen. We zien je morgen terug, Femke. Goede race, hè? Goede race. Ja, ik uh, had alleen niet zo'n goede breakout eerst na de start, dus daar kon ik echt nog wel wat op binnen. Maar uh, nee goede race. En uh, ja, ik heb vertrouwen in dat het uh, nog harder kan. Zo klinkt brutaal? Nou ja, uh, ik heb de andere dagen ook laten zien hoe het brutaal was door gewoon uh, als een malle weg te gaan. Nee, dat je wat minder verstandig dan? <laughs> ja, alleen de finale dan. <laughs> nee, maar uh, nee, ja, weet je, ik, wat ik gisteren al zei, ik ben gewoon in vorm, dus uh, het verbaast me dan ook niet dat ik uh, hard kan zwemmen. En uh, ja, ik, ga, ik wil het morgen gewoon heel goed gaan doen. En, uh, en dan zien we het wel. Dus de, de tik van die 200 vrij volledig verwerkt? Uh, ja, ik, uh, er zijn eigenlijk andere mensen die er nog niet helemaal overheen zijn. Sommige... Zoals? Nou ja, iedereen kijkt naar me alsof er iemand is doodgaan. Zo <laughs> dus... erg is het niet, inderdaad. Nee, nee, maar. Maar we hadden ook zoveel van je verwacht, Ja, nee, snap ik. En ik vind het uh, voor mezelf wel jammer, maar ook voor de rest. Want ja, ze, ze gaan wel allemaal opstaan. En of nou, dat is dan smiddags. Maar ja, weet je, uh, ik vind het ook heel vervelend. Maar, uh, het, uh, ik ga mezelf uh, dan afvragen ga ik daar harder van zwemmen als ik in mijn bed ga huilen? Nee, daar ga ik niet harder van zwemmen. Dat is alleen maar energieverspilling. En, en dat is wel iets wat ik heel erg heb geleerd. Morgen dus de finale 100 meter vrij bij de vrouwen. Aan de telefoon voormalig zwemmer Johan Kenkhuis. Goedenavond. Goedenavond. Johan, je laat regelmatig je licht schijnen over de wereldkampioenschappen. Laten we hem eens oppakken bij uh, die finale van morgen. Uh, eerst even Femke Heemskerk eruit te pakken. Gisteren dus een teleurstelling. Ze, is ja. nu, ze klinkt nog wat geëxalteerd nu. Maar ze heeft, uh, ze heeft het wel verwerkt lijkt het, hè? Ja, je, je moet ook wel. Je hebt maar een week. Eén week per jaar waarop je uh, moet presteren. En dan heb je geen tijd voor teleurstelling, heb je geen tijd voor verdriet. Dat moet je allemaal pas na dit WK uh, uh, verwerken eigenlijk. Dus dat is iets waar ze in alle toernooien voorafgaand aan het WK wel mee zat, hoe, hoe daarmee om te gaan. Maar op dit WK hebben ze voor het eerst echt geleerd van... oké, okay, dit is niet helemaal gegaan zoals het zou moeten... Maar ik heb nog meer op het programma, ik heb nog meer kansen, dus ik moet meteen door. En dat is, ja, dat is gewoon een volwassen sportvrouw. Uh, zij, is er, uh, zij is er klaar voor, lijkt het. Ze heeft, uh, heeft echt een goed gevoel. Uh, je zegt het al, uh, het blokken van een bepaald gevoel van energie. Uh, ze moet het nu allemaal weer kwijt zijn. Dat gaat dus gewoon lukken. Uh, denk jij, hoe is het met Kromo uh, Die zwom de vijfde tijd. Daar was ze zelf niet over te spreken. Hoe zie jij dat? Nee, nou, ik, ik, ik vond de race bij haar er wel heel soepel uitzien. Nou ziet het er bij haar uh, sowieso wel vaak uh, heel uh, relaxed uit of heel makkelijk uit. Ze heeft gewoon een fantastische techniek Het is een enorm talent. Alleen wat ze zelf zegt, ze is een beetje teleurgesteld over de tijd. Ze hikt al eigenlijk al het hele jaar tegen die 54 seconden grenzen aan. Dus ze heeft vaak 54-0 gezongen. Uh, in toernooien, ja tussendoor eigenlijk. Dat je nu in de halve finale 53-94 zwemt. Ja, dat stelt er gewoon een beetje teleur. Dat is zes, uh, tiende boven haar persoonlijk record. Uh, neem niet weg dat zij wel echt kikt op dat finale gevoel. Wat bij Femke op de 200-vrij misschien net even wat minder ging. Dat is juist de kracht van, uh, van Kromer bij Jojo. Zij kan heel erg... Ze heeft zelfs die druk van de finale nodig om boven zichzelf uit te stijgen. Dus ja, wat ze zelf zei, het, het moet morgen gebeuren. De teller gaat in dit geval echt weer op nul. Uh, er zijn echt ja, een paar favorieten, uh, maar... Ja, het, het, het moet morgen gewoon opnieuw uitgevochten worden. Hoeveel kans hebben En Wie zie je als absolute favoriet? Ja, die holstel vond ik wel heel erg uh, sterk zwemmen. De Britse. Uh, ze heeft twee tiende voorsprong op de rest van het veld. Uh, maar ja, weet je tegenwoordig. Uh, ik, ik zeg altijd tien jaar geleden had je veel sterkere favorieten dan uh, vandaag. Het veld is zo dicht. Uh, je laat één ding liggen bij de start, bijvoorbeeld, en je ligt meteen uh, uit de medailles. Dus ja, morgen uh, wordt het heel erg spannend. Uh, ik denk Halsel is wel de absolute favoriet. En ja, daarna zeg ik toch echt Femke en Ranomi. Uh, Ranomi kan boven zichzelf uitstijgen. Femke moet haar plannetje weer opnieuw uitvoeren in, in, in koelbloedigheid. En ja, dan, uh, dan ligt alles nog open. Wie vind jij van de twee op dit moment het sterkste ogen? Femke. Ik vind ja, zij, ze, ze, wat zij op de 200 meter heeft laten zien, het was gewoon echt heel erg sterk... In de halffinale, natuurlijk niet in de finale. Um, ze is nog maar een half jaar echt in, uh, op een andere manier aan het trainen, op een andere manier met die wedstrijden bezig in uh, Frankrijk. Uh, dat ze het nu al laat zien, uh, dat is al heel erg snel en heel erg knap. Normaal gesproken als je echt aan je raceplan gaat werken, dan duurt het meestal wel een jaar, anderhalf, voordat dat daadwerkelijk vruchten afwerft. En ja, zij doet dat nu al een half ja. jaar en dat vind ik wel heel knap van haar. Um, Maranomi, 100 meter, de 50 meter komt er nog aan. Um, ja, het is moeilijk te voorspellen. We praten zo even verder, maar we gaan nu even aandacht besteden... aan het koningsnummer dat natuurlijk vandaag is. De Australiër James Magnussen pakte het goud. Hij versloeg onder meer de Brazilia Braziliaanse wereldrecordhouder César Cielo... die buiten de medailles bleef. Het is nu het duel tussen Cielo en Magnussen. Cielo kan het niet meer volhouden. Magnussen wordt die wereldkampioen. Ah, schitterend! 47, 63. James Magnussen. Magnifiek. De missile doet het. Dezelfde finale zwom Sebastian Verschuren naar de achtste en laatste plaats. De plek stemde uiteraard niet tot tevredenheid. De, de tijd wel, maar ook daarin ziet Verschuren nog verbetering. Gistermiddag had ik mijn snelste start ooit. Er zit wel een beetje verbetering dus. Maar uh, we hebben na de zomer... Uh, of, uh, na de vakantie hebben we in Amsterdam ook een heel mooi uh, uh, systeem, uh, camerasysteem. En daar gaan we zeker uh, elke dag gebruik van maken om uh, dat, uh, dat in ieder geval weg te halen. En um, nou ja, de keerpunten, uh, hetzelfde verhaal, dat moet ook gewoon beter. Um, dus ja, dat zijn uh, gewoon uh, die details die uh, voor Londen helemaal goed moeten komen. En uh, ja, ik kan nu redelijk meekomen. En als dat, uh, als die puntjes nog op de i komen, dan, uh, ja, dan zijn er misschien er nog wel meer mogelijk. Nee hey Johan, uh, Verschuur is eigenlijk niets te verwijten. Nee, absoluut niet. Hij, hij ging die toernooi met een persoonlijk record van 48-72. En elke uh, race die hij zonde, daar, daar had je die toch weer twee tienden van af. En dat is heel erg knap op een wereldkampioenschap. En laten we niet vergeten, twee jaar geleden zon deze jongen nog 1500 meters. Dus dat is echt de langste afstand in een zwembad. Uh, nu, sinds kort, is eigenlijk, uh, komt hij erachter, ja, die, die 200 meter en die 100 meter, dat ligt me eigenlijk wel. Meteen zendt hij een uh, finale op een wereldkampioenschap. En ja, hij heeft alleen nog maar dingen te winnen. Uh, zijn, snel, zijn, zijn, zijn zwemmen is fantastisch. Het zit hem op start, keerpunt en finish. Uh, detailwerk, uh, explosiviteit, dat zijn allemaal dingen die je kan trainen. Uh, daar heeft hij nu nog een jaar de tijd voor. En ik denk, ja, hij heeft, heeft een hele hoop, hoopvolle toekomst op die 100 meter ook. Zijn er meer jongens eigenlijk, die grote jongens, die zo'n gekke overstap hebben gemaakt? Van... Niet veel, nee. De meeste, vaak zie je wel... Kijk, uh, toen Pieter uh, jong was, zonde uh, hij ook graag een 800 meter of soms zelfs al een 1500 meter. Maar al redelijk snel heeft hij uh, zich gespecialiseerd op de 200 en uh, de 100 meter. Uh, Sebastian is, ja, is iets sneller in dat proces gegaan. Uh, maar die, ja, hij heeft een, heeft een enorme inhoud, uh, ook op het laatste stukje. Dat zie je ook bij die Magnussen, maar dat zag je vroeger ook bij Pieter. En, en zelfs nog daarvoor bij Alexander Popov. Dat zijn mannen die op het eind in de laatste 25 meter het verschil kunnen maken. Ja, dat is een kwaliteit, dat hebben er maar een paar. Kijk, Het is niet zo moeilijk om de eerste 50 meter heel hard af te gaan... en dan kijken hoe lang je het volhoudt. Dat doet de rest van het veld. Maar Magnussen uh, verschuren ook... Pieter, die konden het allemaal op het laatste stukje. En ja, dat is een hele mooie kwaliteit als je dat hebt. En, en ja, dat, daar kun je heel veel vertrouwen uit halen. Met dus een, uh, de gedoodverfde winnaar van, vorig jaar, van volgend jaar? Ik denk het wel. De manier waarop hij zwemt, hij, hij is nog maar twintig jaar. Hè. Um, um, de, de volwassenheid waarmee hij zo'n 100 meter finale zwemt. Koelbloedigheid. Um, en nog de manier hè, op het laatste stukje verschil maken. Ja, weet je, dan... Op, die andere jongens die moeten heel wat uh, inbrengen het komende jaar. Willen zij hem volgend jaar voorbij uh, zwemmen. Maar goed, een jaar is lang. Olympische Spelen is Olympische Spelen. Veel meer emotie. Dus daar kan alles gebeuren. Maar volgens heeft hij uh, de beste kaarten, absoluut. Uniek vandaag. Wereldrecord op de 200 wissel. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is echt uh, toch, uh, dat is ouderwet zwemmen wat we eigenlijk hebben gezien op de 200-wisselslag. Ryan Lochte tegen Michael Phelps. Uh, met niet minder dan een, een klein stukje textiel uh, om een lichaam in plaats van een plastic pak. Zoals het van, hoort, hè? Uh, he? Van de afgelopen twee, drie jaar. Uh, zoals het hoort inderdaad, maar ook de e zoals het hoort. Een wisselslag is natuurlijk hele mooie races, uh, alle slagen aan bod. Iedereen heeft zijn specialiteit en zij hebben elkaar echt nodig gehad tot deze tijden te komen. Um, 1-54-0-0, een tiende onder het wereldrecord, Phelps zat er maar net achter. Ja, dat is een mooie, uh, mooi voorbeeld van rivaliteit, een gezonde rivaliteit, die zij met elkaar hebben. En uh, um, ja, als je ze volgt op Twitter bijvoorbeeld, ze, ze, ze, ze spreken elkaar ook aan, ze hebben er zin in, ze jagen elkaar op. En dat is wat je gewoon wilt zien in zo'n finale. Dus dat is, uh, we zijn weer terug bij het zwemmen en dat is heel mooi. Ja, Phelps zonder goud, dus even winnen. Ja, maar ik, ik, hij, hij weet ook waar hij vandaan moet komen. Ik vind het al heel bijzonder dat hij er weer zo dichtbij zit. Hij heeft natuurlijk één keer goud op de 200-vinderslag gehaald. Hij is nog de, absoluut niet afgeschreven. En ja, met alle respect, maar hij kijkt niet naar dit WK. Hij kijkt naar de Olympische Spelen. Daar wil hij nog een aantal uh, belangrijke gouden medailles halen. En ik denk dat hij heel erg goed op weg ligt na zes maanden training. Ja, voor een Amerikaan geldt alleen de Olympische Spelen en uh, cash van geld mm, Nou, nou... Michael Velf, die heeft acht keer goud gehaald en daarvoor heeft hij al iets even gezegd. Volgens mij heeft iedereen de tel kwijt. Dus ja, een, een, een BK-medaille, meer of minder, dat zal hem niet uh, deren. Hij kijkt naar zijn progressie op dit moment. Uh, maar hij heeft een paar jaar eigenlijk een beetje rustig aangedaan, andere dingen gedaan. Ja. Zes maanden weer in training en hij, hij pakt toch weer een paar medailles weg. Laten we duidelijk nou, dat zijn, hij kan aardig zwemmen. Ooit, hoor. Ja, hij kan aardig zwemmen, wil ik zeggen. Ik wou het zeggen. Ja. Dankjewel, nee, Johan. Eh, graag gedaan.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 Yeah. is magic and it gets me up, up again and again and i feel like i'm flying Zo was dat met crazy vibes. De Nederlandse mixers worden in Londen serieuze kansen toegedicht... om medailles te pakken bij de Olympische Spelen. Een aantal landgenoten behoort ook tot de top. Dit weekend moesten zich tijdens de wereldkampioenschap in Kopenhagen nomineren voor de Spelen. De equipe bestaat uit zes mannen en twee vrouwen... en onder hen is Nederlands kampioen Jelle van Gorkum. Hij is nu aan de telefoon. Jelle, goedenavond. Hi. Morgen begint uh, beginnen de WK in Kopenhagen. Um, vertel even, wat staat er op het programma vanaf morgen? morgenochtend uh, heb ik eerst gegeven een korte warming-up en daarna uh, begint eigenlijk uh, de time-trial tijdrijden. Waarin uh, iedere renner uh, een rondje alleen over de baan rijdt en de tijd neerzet. En, uh, en goed, als je bij de top 16 zit dan uh, uh, ja, strijd je voor de, de, de titel uh, wereldkampioen tijdrijden. En plaats je voor de wedstrijd op, uh, op zaterdag. Dus uh, op zich wel een belangrijke dag uh, die op het programma staat. Je zegt het, hè? het is een WK-onderdeel, geen olympisch onderdeel. Uh, dat Noem. staat zaterdag dus pas voor jou op het programma, met een ander soort race? Ja, zaterdag is het, uh, is het de wedstrijd, daar ga je met z'n achter van stad. En uh, nou ja, goed, daar is ook uh, olympische punten en kwalificering uh, uh, aanwezig. Dus ja, zaterdag is eigenlijk uh, net iets belangrijker dan, dan morgen. Maar goed, uh, morgen is wel gewoon een WK-titel en je kunt wel gewoon die regenbocht eruit pakken. Dus uh, zeker wel uh, net zo interessant. Hoe sta je ervoor? Uh, ja, goed, we hebben vanmiddag op de baan gefietst hier. En uh, goed, op zich uh, ligt hier mijn, uh, mijn rijstijl wel. En, uh, ja, ik, voel me, ja, ik voel me wel fit. Ik ben een tijdje ziek geweest uh, vlak voor en na het NK En nu uh, weer op de weg terug. En uh, ik denk net op tijd voor het WK. Dus, uh... En dan richting de Olympische Spelen. Hoe, uh, hoe moeilijk is dat traject? Uh, nou goed, we hebben uh, vanaf het WK jaar en het WK volgend jaar. Daartussen hebben we acht wedstrijden. Uh, in die acht wedstrijden moeten we eerst onszelf uh, uh, kwalificeren en nomineren door middel van een, uh, een top 8 klassering en een top 16 klassering En uh, nou goed, als we dat halen, dan, uh, dan hebben we een nominatie binnen en dan hebben we een interne ranking in de, binnen de selectie. En uh, ja goed, als we het maximaal aantal uh, startplaatsen halen van drie jaar, dan uh, mogen er drie jaar heen en de beste drieën in die. Interne ranking, die gaan we uiteindelijk nou spelen. Je bent Nederlands kampioen, tweede bij de Wereldbeker in Papendal. Uh, ja. Jij bent uh, de topfavoriet zeg maar van het team. Waar komt de co concurrentie vandaan eigenlijk? Uh, nou goed, uh, ik denk dat we de concurrentie moeten zoeken vanuit uh, Australië, Frankrijk, uh, Letland en uh, Amerika. Dat zijn wel de grootste uh, bmx landen op het moment uh, met Nederland. Dus, uh, Ja, goed, wat dat betreft, uh, ik ben zeker van, van, uh, van mijn teamgenoten. Uh, van Vergent, Van de Bisseling, uh, Rimmer van der Biezen, Rob de Piezen, Wilde. Die jongens die, die doen ook allemaal goed mee. Dus wat een, een hevige strijd richting Londen. Dat is één ding wat zeker is. Stel dat Londen wordt gehaald, mogen we heel voorzichtig hopen op een plakje? Uh, ik denk dat uh, zeker het doel is binnen het team. En uh, de drie jongens die dadelijk naar Londen gaan, die, uh, die strijden zeer zeker om een uh, medailleplaats. Dat is uh, daar mag je van uitgaan. Ligt de baan jou daar in Kopenhagen? Uh, het is net even een, uh, een tikkeltje uh, makkelijker als de, als de Olympische baan die wij ook op hebben liggen en die ook dadelijk in Londen ligt, maar uh, uh, het is zeer zeker een hele snelle baan. De baan is hier, uh, ja, ik denk dat je hem binnen 35 seconden doet en uh, ja, goed, je moet uh, al heel vroeg heel snel van voren zitten, dus de stad en de eerste 100 meter is zeer zeker uh, belangrijk hier. En ja, goed, daarna is het gewoon een kwestie van uh, de beste lijnen rijden. En, uh, ja, de baan, de baan ligt mij wel. Het is wel, wat ik straks al zei, het is wel een beetje mijn, mijn wijstel. Uh, ja, het, het, het ligt mij wel, zeg maar. Dus wat dat betreft, uh, denk ik dat we mooie dagen tegemoet gaan. Heel goed. Heel veel succes en ook voor je teamgenoten. Dankjewel. Sport kort. tenniser Robin Haas is in de tweede ronde van het toernooi in het Kroatische Oemag uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de als vierde geplaatste Kroaat Marin Cilic. En de beachvolleyballers Sanne Keijzer en Marleen van Iersel... hebben ongeslagen de tweede ronde van het Grand Slam, Grand Slam toernooi... in Stade Joblonki gehaald. U weet precies waar het ligt, neem ik aan. De twee wonen in hun laatste groepswedstrijd met 2-1 van de Poolse combinaties Urgan en Soala... Bij de mannen begonnen ook Richard Schuil en Reiner nummer door... goed in de Poolse plaats, nu weet ik waar het ligt. Ze wonen al in eerste twee groepswedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben opnieuw ruim gewonnen van Zuid-Afrika. In Ede werd het maar liefst 5 tegen één. Kim Lammers, Carlien Dierksen van de Heuvel... Carrie Verhagen, Ellen Hoog en Kitty van Malen maakten de Nederlandse goals. Gisteren wonnen de vrouwen ook al met 5-0 van Zuid-Afrika. En wielrenner Mark Cavendish heeft het criterium van Wageningen gewonnen. Hij klopte Kenny van Hummel en Pim Luchthart in de is dat is goed. just want to have fun van Cindy Loper. We gaan naar Alkmaar en na praten naar de wedstrijd tegen uh, AZ tegen Jablonets. 2-0 overwinning uiteindelijk voor de Alkmaarders. Het gesprek van Rob Fleur met Maarten Martens. De eerste officiële wedstrijd zit erop. Uh, Maarten Martens 2-0 gewonnen. Maar wat was het moeizaam? Ja, ja ik weet het niet. Uh, volgens mij uh, speelden we een heel, co heel compact. En uh, ik denk dat we toch de eerste helft uh, er een aantal keer heel goed doorkomen. Uh, alleen, ja, we hebben gewoon alle pech van, van de wereld dat die ballen er niet in gaan. Dus, uh, ja, moeizaam. Ben ik niet helemaal met je eens. Op dat vlak, tweede helft, vond ik eigenlijk dat we, we, we bij fases eigenlijk veel minder speelden. Alleen, ja, het gaan er wel twee ballen in. Dus uiteindelijk zijn we best tevreden met deze uitslag. Is het een uitslag om met een gerust hart naar Tsjechië te reizen volgende week? Nou, we hebben alle vertrouwen dat we dit uh, goed gaan afronden. Dus... Uh... Dus uh, dat zeker wel. En uh, we hebben de ervaring uh, van vorig jaar, We waren ook in de kwalificatierondes hadden we telkens 2-0 hier thuis gewonnen. Toen deden we het niet uh, heel erg best daar. En dat kunnen we nu meenemen, dat we dat uh, ja, iets anders uh, gaan aanpakken daar. En uh, dan moet het goed komen. Hoe kan het bestaan dat iedereen aan jou moet winnen, voorin? Iedereen weet toch hoe, je, hoe goed jij bent en hoe jij paast? Ja, dat klopt. Dat het niet altijd... Uh, ja, ...goed uitpakt vandaag en... Uh, ...dat is misschien ook wel logisch als je nog niet zo heel lang samenspeelt. Dus uh, dat, uh, dat moet beter en uh, dat zal ook wel beter gaan in de toekomst. Is het gewenning of begrijpt men je niet? Nou, ik denk uh, dat het gewenning is. Uh, dat, uh, dat lijkt me uh, ja, het logische, want uh, het is toch normaal als je eigenlijk nog maar... Uh, ...een aantal wedstrijden hebt samengespeeld en... Uh, dan uh, moet je eigenlijk uh, oefenen wedstrijden tegen amateurploegen niet meerekenen, omdat dat vaak te makkelijk gaat. Dus, uh, dus uh, ja, ik heb er wel alle vertrouwen in dat het wel beter zal gaan. Bevalt het je op 10, eindelijk zeg ik dan? Ja, sowieso. Uh, maar dat, uh, daar had ik geen wedstrijden voor nodig om dat, uh, om dat nu te ervaren. Dat wist ik al uit het verleden. Het blijft nu ook zo, er wordt niet meer geschoven. Uh, dat, uh, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, je kan nog te maken krijgen met uh, blessures in het elftal. Dus uh, dat, uh, dat staat nooit 100% vast. Maar uh, ja, laten we zeggen dat, uh, dat we het wel uh, op zich een uh, evenwichtig elftal hebben. Zoals dat het nu staat met iedereen uh, die zich goed voelt op zijn positie. Dus uh, ja, ik, ik denk niet dat er redenen zijn om te wisselen. Dan mm, scoor je bijna en had een, een medespeler Boymans je bal uit het doel. Ja, inderdaad. Dat was tegen Keijzeri ook al een keer. Dus uh, op dat vlak zit het nog niet echt mee. Maar uh, ja, dat, dat is wat ik net zei. Uh, dat het de, de, de eerste helft eigenlijk allemaal tegen zat. En nog tegen de lat en net niet. En, uh, dat was jammer, want ik dacht dat we de eerste helft best goed deden. De 2-0-overwinning van AZ op het Tsjechische Jablonec zou voldoende moeten zijn om volgende week de playoffs te bereiken in de Europa League. Maar trainer Gert-Jan van Beek is daar niet direct van overtuigd. Ja, dat weet je niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Uh, zij moeten in ieder geval drie keer scoren, willen ze door. En, en wij zijn ook in staat om, om kansen te creëren en uit ook uh, doelpunten te maken. Dus in die zin hebben, staan wij wel uh, licht op punten voor. Maar uh, het is al lang niet gespeeld. Dat is ook duidelijk, want deze ploeg laten zien dat ze best aardig kunnen voetballen. Wat voel je van je eigen ploeg? Met name uh, de voortzetting vanaf de zijkanten. Nou, ik denk dat wij vanaf de zijkant een paar uh, geweldige aanvallen hebben, hebben opgezet. Een paar goede voorzetten hebben gegeven. Waarin goede keuzes werden gemaakt, waar ballen goed werden ingeschoten. Maar de keeper heeft twee, drie reddingen verricht. waarvan hij zelf niet weet hoe hij die ballen uit de goal heeft geranseld. Maar het gebeurde wel. En Broemans, hè? Hij heeft hem een keer geholpen. Ja, die stond in de weg volgens mij, hè? Ja, die ja. haalde een bal van Martens eruit. Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk heel ongelukkig. Want we hebben loopacties bij de eerste, tweede paal en, uh, en 16 meter. Ja, en als je net de eerste paal loopt en die bal wordt de eerste paal binnengeschoten. ja, dan kan hij net tegen aankomen. Maar uh, over het geheel genomen ben je tevreden. Nou, Er zijn wel dingen voor verbetering vatbaar. Hè. Ik vind uh, ook met 1-0. Uh, uh, de ene kant is mooi dat, uh, dat ze de passie hebben en, en de gretigheid hebben om, om de 2-0 te willen maken. Maar je moet dat wel vanuit een bepaalde controle doen. Hè. Want, uh, een doelpunt tegen is, uh, is heel vervelend, Europees gezien. Nou, ja, en, en dat was een aantal keren niet goed, waardoor zij toch ook een, een paar goede kansen kregen. Uh, ja, voor hetzelfde geld uh, was dat anders afgelopen. En, uh, uh, en dat, dat, dat, dat, dat, dat moet slimmer, dat moet beter. De rol van Berg die breng je in voor Benschop. Ja. Hij scoort. Dat is op zich vrij, maar daarvoor gingen een aantal dingen. Dat ziet een beetje op eigen eer uit? Nou, hij was nog een keer dichtbij. Dus ik heb daar geen probleem mee dat hij op een gegeven moment naar binnen dreigt en tot een schot komt. Hè, want uh, hij is met zijn linkspoot natuurlijk uh, niet iemand die de echt daglijn haalt. En dat weet ik ook als ik hem daar neerzet. Daarom heb ik ook gevraagd om nog een rechte spits erbij te kunnen krijgen. Nou, in de reden van is hij er al? Nee, Want ik niet. zag je namelijk net met technisch directeur Ernest Stewart praten. Ik denk, nou, die hebt vast misschien wel uh, iets leuks te melden. Nee, nee, nee, dat ging alleen maar over deze wedstrijd. En hoe hij het beleefd had als, de, als directeur. Maar hij zit ook op de tribune en, uh, en analyseert ook die wedstrijd. En ziet ook dat, uh, dat ook Valkenburg vandaag als, uh, aan het eind als de moet invallen. En dat is niet de bedoeling. Nou ja, daar hebben we met Joostje natuurlijk al, al op ingekomen. Altijd door. Ja, maar uh, ja, buiten is toch uh, een probleem. Ik moet wel zeggen dat Johan daar ook een paar keer heeft gegevoerd. En dat ook heel aardig kan. Alleen, het, ja, hij heeft een eigen om naar binnen te gaan. Nou ja, dan is het heel mooi dat het op een gegeven moment ook een keer lukt. Hè? Krijg je nu de strijd Berggoedmonds Ben Schop aan de rechterkant? Nee, er is geen strijd. Uh, gezonde, gezonde concurrentie, je moet elkaar scherp houden. En uh, je hebt uh, um, als je Europees uh, wilt, uh, wilt spelen, de groepsfase wil halen, heb je gewoon 20 tot 22 goede voetballers nodig. En dat moet hè, als je het moet de groepsfase halen. Ja, dat, dat, dat, is, dat is op korte termijn wel de doelstelling. Hè. We moeten, maar we hebben doelen gesteld. En in de doelen hebben we aangegeven dat wij graag Europees willen spelen. Het zou jammer zijn om na één of twee honderds weer uit te liggen. Hè, want daar heb je verleden jaar 34 wedstrijden voor geknokt. Wordt nog een uh, zwaar meetje. Ja, maar, nee, maar we zijn ook gewaarschuwd. Dus dat is goed, hè, want loop je eroverheen dan heb je ook het idee van, nou dat doen we even. Maar dat is uh, in dit geval niet, uh, niet het geval. Het Amerikaanse Nationale Elftal moet op zoek naar een Vandaag. nieuwe coach. Ja, kwam hier wel, kwam hier niet. We doen het opnieuw. Start hem nog even opnieuw in. Dat is wel leuk voor de mensen thuis als ze mee zitten te tapen. Good Kijk, Vandaag. dat is mooi. Het Amerikaanse Nationale Elftal moet op zoek naar een nieuwe coach. Bondscoach Bob Bradley is ontslagen. Het werd volgens de Amerikaanse bond tijd voor verandering. Bradley was ruim vier jaar de coach van het Amerikaanse team. In het kader van het Griekse omkoopschandaal... zijn de clubs Olympiakos Volos en Kavala flink gestraft door de Griekse bond. Beide clubs zijn teruggezet naar de Eerste Divisie... en kregen een boete van 300.000 euro. De eigenaren van de clubs zijn voor het leven geschorst. En omkomstgeladen of niet, Angelos Charisteas, weet u nog, gaat terug naar Griekenland. Hij tekent voor een seizoen bij het naar het hoogste niveau gepromoveerde Panatholikos. De Griek voetbalde negen jaar buiten zijn vaderland... onder meer in Nederland, bij Ajax en bij Feyenoord. En het Nederlands getinte Ajeka Larnaka uit Cyprus... heeft in de derde voorronde van de Europa League flink uitgehaald. De ploeg won met 3-0 van het Tsjechische Mlada Boleslav. Gregor van Dijk en Tim de Kler droegen allebei een goal bij. De derde goal kwam op naam van oud-Groninger Gonzalo Garcia. Ook Kevin Hofland en Edwin Linsen stonden in de basis bij de Cypriotische ploeg. En Leonardo, dit jaar van NAC overgekomen... maakt het enige doelpunt voor Red Bull Salzburg in de wedstrijd tegen Seneca. De voormalige NEC'er Björn Flemings was belangrijk voor zijn nieuwe club, uh, club Brugge. Hij maakte het eerste doelpunt in de wedstrijd tegen Karabach, FK uit Armenië. Het werd uiteindelijk 4-1 mede door een goal van Ryan Donk. En de andere Belgische deelnemer deed het minder goed. Westerlo ging met 3-1 onderuit bij het Zwitserse Young Boys. En Martijn Jol met Fulham, nou, het was niet zo heel erg veel wat ze eraan deden... en weinig indruk maakten ze ook. Maar de Engelsen speelden in split met 0-0 gelijk tegen Hajduk. En ook het Duitse Mainz presteerde matig... kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen het Roemeense Gasmetan. Ongelooflijk eigenlijk, het nummer van 46 jaar geleden. De nummer van de Eagles, one of these nights. We hadden het over Europa Cup voetbal vanavond. We weten dus dat AZ met 2-0 heeft gewonnen van Jablonec. Maar Den Haag, ja, daar ging het niet zo goed mee. De ploeg lijkt kansloos voor de playoffs in de Europa League, Want de ploeg verloor op Cyprus met 3-0 van Ammonia Nicosia. En het vraagt om een verklaring van trainer Maurice Stijn. En die luidt als volgt. Nou ja, de verklaring is dat we, dat we te gemakkelijk de doelpunten weggeven... En dat we zelf, ja, onszelf tekort hebben gedaan dat we niet gevoetbald hebben. Waar we goed in zijn, hebben we vandaag achterwege gelaten. En dat, dat is jammer. Is dat een stukje onervarenheid? Nou, dat weet ik niet. Want uh, onze ploeg heeft toch sat-ervaring uh, om ook uh, te, in, in de topwedstrijden vorig jaar in de Eredivisie om gewoon goed voetbal te spelen. Alleen dit zijn toch uh, weer andere dingen waar. Uh, internationaal worden er toch andere regels uh, gehanteerd en worden er andere dingen gevraagd. Ja, daar hebben we niet aan kunnen, kunnen voldoen vandaag. Van tevoren praat je over de kansen tegen Omonia en Nicosia. Is de ploeg jou tegengevallen? Nee. Nou, goed, dit, is, dit is precies uh, wat, wat het beeld wat ik van Nicosia had. Uh, goed, uh, goed collectief. Een uh, paar goede individuele spelers, uh, sterk, mannelijk, uh, veel duelkracht. Ja, dus dat, uh, wat, wat wij ervan verwacht hadden, dat hebben zij gebracht. En ik vind dat wij er te weinig tegen, tegenover hebben gesteld. Als de ploegen naast elkaar zet, zijn wij niet minder. Met name aanvallend gezien stond met name Lex Immers voortdurend op een eiland. Ja, klopt. En, en als hij dan ingespeeld werd dan, werd, dan was het een hoge bal en ja, verloor hij het kop er wel. Dus, uh, nou, dat, is, dat, dat hebben we niet goed gedaan. dat hebben we in de rust gegeven aan die jongens. Nou, gaan dan nou gewoon voetballen. Daar zijn we goed in. Nou, op de een of andere manier, uh, het moment dat, we, dat, we, dat we wel aan het voetballen waren, krijg je gewoon twee, uh, maken we twee fouten achterin en dan staat 3-0. Ja, ik zie Coutinho fout maken en ik zie Koema fout maken, die ik doorgaans bij hen niet verwacht. Nee, nou, ja, dat is ook zo. En, uh, kijk, uh, nogmaals, fouten maken mag. Uh, ik ben een trainer waar je, waar je gewoon uh, jezelf moet zijn en fouten moet kunnen maken. Alleen ja, het is natuurlijk, natuurlijk cru, cru, cruciaal dat op dit moment dit soort fouten worden gemaakt. Want anders is het 1-0 of is het misschien 1-1 en dan heb je een hele andere uitgang, uitgangspositie. En ja, volgende week de return, 3-0. Ja. Ja, ik zou niet zeggen kansloos, maar dat neigt er wel naartoe. Nou ja, het zal lastig worden ook omdat het gewoon een goede ploeg is waar je tegen speelt. Dus uh, ja, op een gegeven moment hebben we op de bank uh, na de 1-0 de, de, de rust Ik ging in ieder geval de schade beperkt houden. Ja, dat is niet gelukt. Nog één vraag te hitten. In hoeverre speelde dat parten tijdens deze wedstrijd? Nou, wel. wel. Want uh, ik vind dat uh, uh, de jongens hebben, hebben moeite gehad met de omstandigheden. En uh, dat speelt zeker mee. Maar dat is niet de reden waarom we hebben u de collega's van Omroep West voor deze bijdrage. We gaan naar de Open Dag van Feyenoord. Na een reeks roerige weken met het vertrek van trainer Mario Been... en de komst van Ronald Koeman... presenteerde Feyenoord zichzelf tijdens de Open Dag. Een vol stadion leverde dat niet op... al is een behoorlijk deel van het legioen de Kuip wel weer te vinden. Een reportage van Edwin Cornelis. Zo jaren het hoogtepunt van de Open Dag van Feyenoord, de aankomst van de helikopter. Waanzinnig is dat. Kippenvel van vier Echt kippenvel is dat. Op de middenstip van de kuip, Een spectaculaire manier om je spelers te laten tonen aan het volk, toch? De helikopter staat misschien wel symbool voor hoop. De nieuwe helden van Feyenoord. Hier is Gojoe! Ja, dit jaar zijn het er niet zoveel. Ah ja, de XL die wordt spelen. Ja. Ze, ze hebben niet te veel nieuwe. Ja, er is geen budget, hè? Dus het houdt heel simpel, heel snel op. Kijk, uh, iedereen wil uh, leuke spelers Als je geen geld hebt, dan houdt het op. Helemaal vol loopt de kuip niet voor deze open dag. De schatting is, Erik Gudde, mannetje of 20.000? Ja, we tellen dat niet precies, maar uh, langzamerhand hebben we wel een beetje gevoel hoeveel het is. Dus dat zal, uh, dat zal heel dicht in, uh, in de buurt van de 20.000 hebben gezeten. Valt dat u mee of tegen? Nou, het valt me uh, reuze mee, maar veel belangrijker dan het aantal vind ik de sfeer die er is. Als u die sfeer in het stadion in één woord moet omschrijven? Ja, ik heb een, een prachtige eenheid of familiesfeer. Het zijn alweer waarschijnlijk geen goede woorden, maar dat is wel het gevoel wat ik ermee had. 20.000 supporters die ja, toch wel wat reden tot klagen hadden de afgelopen weken. Met natuurlijk de opstand in de spelersgroep en het gedwongen vertrek van Mario Been. Het is op de open dag wel duidelijk wie de kop van Jut vormt. Dat zijn toch de spelers? En ja, Mario Been was toch wel uh, de held van de, de Final Supporters, hè, om zo maar te zeggen. Die jongens moeten niet zo zeuren. Ze moeten gewoon presteren en uh, niet zeuren. Ik vond dit niet de juiste manier waarop het gebeurd is. En desondanks zijn ze allemaal gekomen, die supporters. Uit liefde voor de club. Ja tuurlijk, Feyenoord is mijn club. Dus, uh, Feyenoord zit in je bloed. Daar zitten heel hard neer, toch? Feyenoord word je niet, Feyenoord word je geboren. Ik ga weer eventjes op de trap. Oh nee, ik ga eventjes over de schouders meekijken. Rondom het stadion kunnen de supporters zich uitleven met het bedenken van slogans. Met onze nieuwe trainersstaf maken we iedereen af. En ik zie hier staan, Feyenoord is cool, ze maken elk doel. Hé, hey, en wat gebeurt hier? Oké, okay, mannen, jongens, kom erbij. Een kliniek voor jeugdige voetbaltalenten. We gaan in deze ruimte, binnen die hekken gaan we dribbelen. Wie weet wat dribbel is. Gegeven door Benny Wijnstekers. Goed die bal aan je voet houden, door elkaar. Ja, gaan we beginnen. Kom Natuurlijk, oud speler van Feyenoord. Hoe kijkt u nu aan tegen die uh, ontwikkelingen van de afgelopen weken? Ik ja, vind het erg, ik vind het uh, erg goed uh, hoe dat gaat. En, uh, ja, met Mario vond ik het heel erg. Want Mario is ook een vriend van mij en ik vond het heel erg hoe dat gegaan is. En dat is niet goed te praten. Ja, je moet nu door en uh, zorgen dat we aanstaande zondag de eerste stap zetten naar een, uh, in ieder geval een goed team. En dan kijken hoe de prestaties gaan worden. En, dan, dan ga en daar even verderop loopt die handtekeningen uit te delen. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel. Lijkt wel of je speler bent, he, zo populair. Is ik lijk wel een voetballer. Nee, maar ik vind dat wel hartstikke leuk. We hoorden veel gemoord toch wel he, de afgelopen weken na alles wat er gebeurd is. Maar als je dit dan ziet, heb je het idee dat het weer wat verstomd is? Nou ja, dat is natuurlijk heel vervelend wat er gebeurd is. En zeker voor de mensen zelf. Hè. Dat, is, dat is ongelooflijk persoonlijke drama's. Dan gaat het voetbal door, maar blijft onverlet dat je toch heel veel moeite hebt met, uh, met hoe dat allemaal gegaan is. Maar ja, nogmaals, wij kunnen daar uh, ja, niet continu bij stil blijven staan. Je moet verder. En binnen in het perscentrum van Feyenoord een speciale persconferentie. Niet met journalisten, maar met kinderen. En die hebben originele vragen. Aan trainer Ronald Koeman bijvoorbeeld. Uh, wat is de sterkte van Feyenoord? Dat Feyenoord heel veel jonge spelers heeft. Maar heel talentvol en uh, goed voetballend. En als bijvraag je, met hoeveel gaan jullie winnen van PSV? Ik denk dat Feyenoord uh, thuis wint. Klein gelijkspelletje in Eindhoven. Mogen spelers roken en drinken? Liever niet. Uh, denk je dat je Feyenoord kampioen maakt. Ik zou, het, ik zou het wel willen. Kijk, zo komen we nog eens wat te weten over Ronald Koeman, die ons ook nog toevertrouwt. Ik kijk soms wel eens boos, maar ik ben best wel aardig. Veel succes. Ja, Nou, het goed. Het is een aantal uren na zijn persconferentie dat Ronald Koeman dan officieel landt in de Kuip en ze schreden op het veld zet vanuit de helikopter. Voor de supporters nog altijd het teken van hoop. Ik hoop het wel, dat het een beetje beter gaat dan vorig jaar. Ja. Bovenste rijkje, gewoon bovenaan, hè, weer. ik hoop het wel. Op de open dag liet ook Leroy Ver zich zien. Hij is nog altijd fijn in orde, maar staat ook nog steeds... in de belangstelling van onder meer FC Twente. Er is veel te doen rond de middenvelden. Afgelopen tijd krijg hij bijvoorbeeld met boze fans te maken. Hele boze fans, want Ver kreeg een rouwkaart in zijn brievenbus. Buiten alle proporties natuurlijk, maar Ver is nog altijd... zoals gezegd, in de kuip. Verslaggever Vlado Veljanovski wilde weten of er voor Ver veel veranderd is. Met welk gevoel beleefde hij bijvoorbeeld de open dag van vandaag? Met hetzelfde gevoel als, als vorig jaar. Ik, uh, ja, het is niet anders. Het is natuurlijk veel gebeurd, maar uh, nee, niet, uh, niet veranderd, nee. Maar ik kan me voorstellen dat er een moment moet zijn geweest van ja, hè? Nee, nee, nee, niet zozeer. Ik ben, uh, ik ben een uh, speler van Feyenoord. En, uh, waarom, uh, waarom moet ik me anders gaan voelen? Ik uh, voel me gewoon hetzelfde. Ja, ik bedoel eigenlijk, kun je ook uitleggen... wat is jouw eerste reactie geweest toen uh, jij die rouwkaart ineens ontving? Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het is even schrikken. Maar uh, ja, ik, ik kon gewoon bij, uh, bij de mensen die, uh, die goed met me praten. Daar kon ik gewoon terecht en uh, kon ik mijn ei kwijt. En uh, gewoon rustig over gesproken. Ja, dat gebeurt nou eenmaal in het voetbal. En uh, het is niet de eerste die, uh, waarbij het gebeurt. En zal ook niet de laatste zijn. Dus gewoon verder, uh, gewoon verder gaan. Maar is er een gevoel geweest van verbijstering? Je bent een kind van Feyenoord. Ja. Dat, uh, dat is wel zo. Maar ja, het hoeft, uh, het hoeft geen supporter te zijn. Of het, je weet niet wie het is. Dus je kan wel uh, gaan oordelen of uh, gaan denken van ja, die of die. Maar uh, nee, we weten niet wie het is. En daar wil ik het ook bij laten. Ja, nog één vraag dan over. Want ben je nu meer op je hoede? Want je hebt ook een aangifte gedaan bijvoorbeeld. Uh, wat is de les er uiteindelijk uit? Nee, ja, niet zozeer op mo moede. Ik, uh, ik heb gewoon aangegeven dat ik niet... Ja, uh, yeah, het, het is gewoon privé waar ik woon. En dat, dat, dat is niet leuk dat het... Uh, ja, dat het thuis gebeurt, maar dat is jammer. Maar uh, ja, je moet gewoon verder. daar dus, uh, kan, kan er vrij weinig over zeggen. Wordt vervolgd, Leroy Ver, gaat hij nog wel of niet naar Twente? We zullen het binnenkort wel eens gaan weten. Toch was eigenlijk het nieuws van de dag, vond ik... dat op de alle medailles volgend jaar uit te rijken, tijdens de Olympische Spelen in Londen... het teken staat van de godin van de overwinning. De Griekse godin Nike. En dat is nou toevallig als je het op een andere manier uitspraakt, Nike... Een geweldige stunt, lijkt me dat, van uh, dit Amerikaanse concern. Anderen zullen zich uh, proberen daarvan te herstellen... maar de eerste klap is absoluut voor de grootheid uit de Verenigde Staten. Dit was Langs de Lijn voor vanavond. Chris Keijnen presenteert direct morgen. En morgen zit hier bij Langs de Lijn natuurlijk, tussen 10 en elf morgenavond Menno Reemaier. Leuk om geweest te zijn. Wij spreken elkaar via de radio in ieder geval. Weer volgende week donderdag en aanstaande zondag. Studiovoetbal voor het eerst rond de klok van 10 uur.